Volgens hem hebben de bondsraad en de ledenvergadering... bijna unaniem besloten om uit de vakcentrale te stappen. De militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van het CNV... maar is nog niet zo ver. De Rotterdamse politie heeft bij de Heinenoordtunnel een automobilist aangehouden... die een ambulance langdurig hinderde. De ambulance was onderweg naar een spoedgeval... en had zijn zwaailicht en sirene aan. De automobilist ging op de A29 tussen Numansdorp en oud beierland vlak voor de ambulance rijden waardoor die vaart moest minderen. Kort daarna liet de man de ambulance passeren... om er vervolgens vlak achter te blijven rijden. Omdat ook dat gevaar opleverde, moest de ambulance opnieuw rustiger gaan rijden. De automobilist is bij de Heine Noordtunnel van de weg gehaald. De politie vindt dat de man eigenlijk geen rijbewijs zou mogen hebben. Zijn geestelijke gesteldheid zou dat niet toelaten. Twee van de vier Amerikaanse mariniers die op een video... plassen op de lijken van Taliban-strijders zijn geïdentificeerd... Een anonieme functionaris heeft dat gezegd tegen de BBC. De legereenheid van de vier militairen zou inmiddels bekend zijn. De militairen zijn naar verluid in september teruggekeerd uit Afghanistan. De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta... hebben de actie van de mariniers scherp veroordeeld. Beide spraken van verwerpelijk gedrag. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af... en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag wisselend bewolkt en 7 graden, waardoor een frisse noordwestenwind voelt het kouder aan. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. 1 file, A4, Amsterdam richting Delft, tussen Dorp en Leidsendam. 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En tot zover de AWB verkeersinformatie Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom bij Casa Luna. Mijn gast vannacht is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toen dacht ik eigenlijk: wat zijn dat eigenlijk voor een wonderlijke begrippen? Sociale Zaken. En wat is dat eigenlijk, een sociale zaak? En werkgelegenheid, waar ga je dan over? Volgens Wikipedia is werkgelegenheid een term die aangeeft of er voldoende werk is voor de beroepsbevolking van een streek of een land. Dus, Paul de Krom, u bent. Eigenlijk uh, de baas over een term. <laughs> ja, en een hele hoop regelingen die daarmee samenhangen. Uh, uh, sociale uitkeringen uh, hebben daar mee te maken natuurlijk. Maar inderdaad, werkgelegenheid is wel heel erg belangrijk. Hè, want dat is toch ook wat in ons beleid nu van het kabinet centraal staat. Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Het zijn wel, wel, wel wonderlijke kreten eigenlijk. Hè? Je went eraan. Je went aan het feit dat, dat sociale zaken en werkgelegenheid... dat zijn voor ons zeg maar normale termen geworden nooit gedacht van, wat is dat eigenlijk? Wat, wat is nou een sociale zaak? Nou ja, het gaat over sociale zaken, dat, dat betekent eigenlijk dat je voor mensen die uh, tijdelijk geen werk hebben, dat daar een sociaal vangnet voor moet zijn. Mensen die tijdelijke hulp en ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk weer op eigen benen te kunnen staan, dat je daar als overheid een verantwoordelijkheid voor hebt. Hè? Dat is dat beroemde vangnet. Nou, daar ja. richten we allemaal in Nederland zeer aan. Ik en ook. dat vangnet wordt natuurlijk wel steeds kleiner, zo langzamerhand. Het wordt activerender. Hè? Uh, wat wij zeggen is, we willen dat iedereen die kan werken ook echt werkt. En waarom willen we dat nou? Nou ja, ik denk altijd, je zult maar thuis zitten op de bank, graag willen werken, maar de niet krijgen. Ja, dat betekent heel veel voor iemand. Uh, werk, dat weten we ook, is de beste manier om volwaardig mee te draaien in de samenleving. betekent de beste garantie tegen armoede en sociale uitsluiting. Kortom, werk is zo ongelooflijk belangrijk en het neemt zo'n centrale plaats in het leven van heel veel mensen. Ja, dat als je kunt werken, dat je dat ook echt moet doen. Dat is ook echt wat ik vind. We gaan het erover hebben. Waarom toch het zo moeilijk en zo weerbarstig blijkt om veel mensen aan het werk te helpen. We hebben nog een, een vrij harde kern van werklozen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dus we het eerst heel even hebben over. Over het nieuws wat we net hoorden, namelijk dat de, het CNV eh, nu ook eh, slachtoffer is van versplintering, zullen maar zeggen. De politievakbond ACP die gaat zich afsplitsen en ook eh, de ACOM, het militaire personeel, wil daar nog een beslissing over nemen. Eh, is dat prettig voor een staatssecretaris van Sociale Zaken dat de vakbeweging versnippert? Nou ja, het is in eerste plaats natuurlijk een zaak van het CNV. Ik hoor het trouwens nu ook net, hè? dus voor mij is het ook nieuws. Um, wat, wat voor ons wel goed werkt, is dat je een vakbeweging hebt waar je goed zaken mee kan doen. Nou, dat hebben we nu net gezien bij collega Henk Kamp. Die uh, met, uh, ook met de vakbeweging, met de FVV, maar ook met de CNV. Uh, een pensioenakkoord onder andere heeft afgesloten, maar ook met de werkgevers natuurlijk. Ja, en dat werkt wel goed op die, als het op ja, die manier even ook kan. een de sociale partners in Nederland, een hele belangrijke ook, de vakbeweging als geheel. Maar die vakbeweging, daarvan is natuurlijk steeds meer de vraag, wie vertegenwoordigen ze nou? Eigenlijk? Nou, ze hebben natuurlijk nog veel leden, maar uh, het is wel zo dat de vakbeweging wel moet zorgen dat ze ook inderdaad jonge aanwas krijgen. Maar dat nogmaals is natuurlijk in de eerste plaats een zaak van de, van de vakbonden zelf. Volgens mij zijn ze daar ook hard mee bezig, maar een verantwoordelijke vakbeweging is wel belangrijk voor een samenleving. Zeker, maar de, de, de, de, de werkgevers roepen steeds harder van ja, wacht eens even. De, de leden van de vakbeweging, dat zijn 55-plussers die ontzettend goed voor de rechten opkomen van de babyboomers. Maar hoe zit het eigenlijk met de rest? Wie vertegenwoordigen ze nou? Nou ja, in de eerste plaats hun leden. Ze spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol, de vakbeweging... als het gaat om het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De zogenaamde CAO's, dat doen ze met de werkgevers samen. Die worden door ons vervolgens weer algemeen verbindend verklaard. Dus ja, wat die vakbeweging doet, in samenspraak vaak met de werkgevers... Heeft voor ook veel mensen, is voor veel mensen van invloed, ook al zijn ze geen lid van de vakbeweging. Nou ja, En een verantwoordelijke vakbeweging, ja, daar kun je heel goed ook zaken mee doen... ook op ...problemen mee oplossen, zoals bijvoorbeeld in dit geval over de pensioenen. Gisteren is er een uh, boodschap achtergelaten voor u door haar medes in Casaluna. Uh, Laten we er even naar luisteren. Er is één nieuw bericht. Dag Frank, zou jij aan de staatssecretaris, want dat is die, willen vragen... ...wat hij als bewindspersoon in deze tijden van bezuiniging en van krimp... ...en van werkloosheid en van verschraling ...concreet doet aan het menselijk houden van de samenleving. Dat het niet ieder voor zich wordt en alleen maar het recht van de sterkste... Vind je het geen prachtige NCRV-vraag voor een VVD'er? Ik wel. Ik wens je een hele mooie uitzending. Dat is e even de vraag of hij zichzelf bedoelt of, of <lacht> mijn gast... die ontegenzeggelijk VVD'er is trouwens. Ja. Wat, wat doet u aan het menselijk houden van de samenleving? Ja, ik vind het een hele goede vraag, omdat het eigenlijk... De, de essentie van de vraag is, doet de overheid dat nou? Houdt de overheid nou primair die samenleving bij elkaar... of doen mensen dat nu zelf? Uh, laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Ik was een aantal maanden geleden op werkbezoek. Ik ga heel veel op werkbezoek elke week. één keer uh, op zijn minst. Bij, Eén keer per? Uh, per week. Uh, uh, was ik op bezoek bij een schoenmaker. Uh, in dit geval in Zoetermeer. Uh, en die had zelf georganiseerd voor jongeren in de buurt dat ze bij hem het vak konden leren. Daar komt geen overheid aan te pas En dat vond ik dus ook een prachtig voorbeeld... hoe mensen zelf, als ze daarvoor gemotiveerd zijn... verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt, hun, hun omgeving. Dit is maar één voorbeeld. En Nederland zit natuurlijk vol met voorbeelden van mensen die daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. En nu is de vraag, laat je dat nou zoveel mogelijk aan de samenleving over... of vind je nou dat de overheid dat allemaal moet regelen? Uh, mijn stelling is, en daar ben ik natuurlijk ook eigenlijk liberaal... is dat als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen, geef ze die dan ook. Want als je dat niet doet, dan neem je mensen niet serieus... en neem je onnodig verantwoordelijkheid van hun schouders af. Dus als je kijkt nu naar de omgeving waar we in zitten, een omgeving met heel veel veranderingen... globalisering, dat heeft allemaal hun invloed op de samenleving. Ook hoe mensen daartegen aankijken. Uh, en dat betekent dat je, als je wil dat mensen met die veranderingen om kunnen gaan... dat je ook een samenleving moet hebben van weerbare mensen. En dat doe je volgens mij niet door als overheid onnodig van verantwoordelijkheid van mensen... hun schouders af te nemen, maar juist dat vertrouwen aan mensen te geven... Heel dat, ze hele heel, dat ze heel creatief en inventiviteit ja. ook zelf in, heel goed in staat zijn... vaak om dingen aan te pakken en op te lossen. Als u wil weten hoe wij hier met z'n tweeën zitten, Paul de Kom en ik... dan kunt u kijken op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van uh, Kazeluna. Als u de nieuwsbrief wil zien, moet u even kijken op kazeluna.ncv.nl. En dan heb ik de servicemededelingen weer gedaan... Um, Even over die, die relatie, want in feite gaat het over de relatie overheid-burger, ja. wat u nu zegt. Ja. Um, de overheid wil graag, deels door, door financiën gedwongen, maar ook om morele redenen graag dat die burger wat meer verantwoordelijkheid neemt. Goed samengevat? Ja, eigenlijk Dat er meer verantwoordelijkheid ja. terecht komt bij de burger die sneller zegt, weet je wat, dat lossen we lekker met een groepje mensen op. Ja. Of alleen. Ja. Tegelijkertijd is die overheid repressiever dan ooit geworden. Bijvoorbeeld in uw eigen vakterrein, vakgebied van de uitkeringen. Ja, maar ik vind dat. Eén ook... misstapje, ja, maar dat is wel belangrijk. Eén ja. misstapje: Beng strafkorting, Beng aangepakt, Beng voor het, voor het bankje. Ja, maar ik vind ook: dat is de keerzijde van de medaille: dat als je een beroep doet op de solidariteit van de samenleving. Bijvoorbeeld als je zegt... ik heb tijdelijk hulp en ondersteuning nodig. Ik heb een uitkering nodig. Of ik heb een uh, voorziening nodig om weer aan de slag te komen. Dan vind ik dat daarbij hoort... als je een beroep doet op die solidariteit van de belastingbetaler... dat je er ook als overheid voor moet zorgen. Want wij doen dat namens de belastingbetalers. Wij halen geld binnen van die belastingbetalers... om die voorzieningen en die uitkeringen te betalen. Dan hoort daarbij uh, ook de verantwoordelijkheid... om daar geen misbruik van te maken. Maar waar u over praat is een cultuuromslag. Wij zeiden... We zijn beide van dezelfde generatie. Wij zijn opgevoed met de gedachte dat de overheid voor ons zorgt. Of het nou, ja. of het nou goed is of niet, maar dat, zo zijn wij opgevoed. Ja, maar ik vind ook dat de Maar overheid... als je dat wil doorbreken, zul je toch als overheid toch echt gewoon moeten zeggen... dames en heren, wij willen het vanaf nu echt anders doen met u. Ja, maar wij, wij, wij zijn dus ook bezig om de sociale zekerheid activerender te maken. Overigens is dat natuurlijk niet helemaal nieuw... want daar zijn vorige kabinetten al mee begonnen... en wij gaan door op die weg. Uh, maar even terug te komen op dat vorige punt... kijk, ik vind inderdaad... als je geld van de belastingbetaler vraagt... Om solidariteit te betonen met degene die je hulp nodig hebben. dan vind ik dat die hulp er moet zijn. Maar tegelijkertijd hoort daarbij. dat als je misbruik daarvan maakt. als het geld in de verkeerde zakken verdwijnt. of onterecht in zakken van mensen verdwijnt. dat je daar wel keihard tegen op moet treden. Want dat betekent. dan schaadt je het vertrouwen van de belastingbetaler. Ik wil even wat laten horen. Uh, vorige week hadden wij in Casaluna. Uh, te gast Ilke Blokker en Albert-Jan Kruiter. Ze schreven een pamflet. In ons belang heet dat. Uh, dat gaat over het herwaarderen van de publieke zaak. Eigenlijk wat zij zeggen is dat. er zoveel kritiek steeds op. De overheid. We moeten nu maar eens realiseren dat de overheid ook gewoon goede dingen doet. En ze hebben een boodschap achtergelaten speciaal voor u. Er is één nieuw bericht. Geachte uh, uh, uh, uh, Paul de Krom, uh, uh, we hebben een vraag uh, voor u. We vragen ons af: als u zelf een vertrouwen heeft in de zelfredzaamheid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 Nou, dat, dat is voor mij volstrekt onaanvaardbaar. Uh, wat mij betreft gaan we daar keihard tegen optreden. Dat zijn we ook aan het doen. Hè. We zijn bezig met een wet die uh, de sancties op fraude, de straffen op fraude aanzienlijk aanscherpt. Ik vind dat ook echt terecht. Uh, het is een doorn in het oog van mensen: dat waar, ze, uh, waar mensen bereid zijn inderdaad, om die solidariteit te betuigen met mensen die die hulp nodig hebben, als daar misbruik van wordt gemaakt, dan schaadt je dat vertrouwen. Dus daar heb je controle je dat slecht, op nodig. Maar het uitgaan van het slechte van de burgers. Want dat, dat, onder dat, die hele systematiek die, die steeds maar aangescherpt wordt... om fraude aan te pakken, om misbruik... Uh, ook nu weer trouwens uh, minister Kamp, die zegt... mensen die in Duitsland wonen, misbruik maken, bam, keihard aanpakken. Er hangt een sfeer omheen, om wat dit kabinet doet, wat u doet, aanpakken. Misbruik, nul, zero tolerance. Ja, maar, maar mensen maken misbruik ervan. Dat weten we uh, in 2010... Uh, is het bij ons bekende uh, uh, schadebedrag... wat uh, wordt veroorzaakt door uh, uitkeringsfraude. 120 miljoen. Dat is niet niks. Dat is een hoop geld. Sorry, daar kun je en... reden van. Laat ik hem laat ik proberen een vergelijk te maken. Dan mag u zeggen dat het misschien een heel krom vergelijk is. Ja. In Engeland liep het geweld op de voetbalvelden compleet uit de, uh, uit de hand. Uh, die, die hooligans werden als beesten naar de stadions uh, gebracht. Gedroegen zich ook als beesten. Vreselijk. Dat weet u allemaal net zo goed als ik. Vervolgens hebben ze dat proces omgekeerd. Hebben ze gezegd, weet je wat, we gooien al die bewaking eraf, al die hekken gaan weg, die velden kun je zo oplopen... maar als je één voet op het veld zet, kom je er nooit meer op. En het heeft voor een mentaliteitsomslag gezorgd. Nou ja, in feite zit dezelfde systematiek in onze sociale zekerheid ingebakken. Als je uh, een beroep doet op een uitkering of je maakt daar gebruik van... dan ben je volgens de wet verplicht om de juiste inlichtingen... bijvoorbeeld over je woon- en leefsituatie te verstrekken. Op het moment dat je dan aanwijzingen krijgt als overheid... dat daar misbruik van wordt gemaakt... en we constateren gewoon dat dat in de praktijk gebeurt... dan vind ik dat je daar ook keihard tegenop moet treden. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de overheid. Richting degene uh, aan, tegen wie we zeggen... van u verwachten we solidariteit met degene... die die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ik vind dat een taak van de overheid om te zorgen... dat die uh, belastinggelden die wij innen... dat die ook daar terechtkomen waar ze ook echt thuis horen. We praten eigenlijk over het empoweren van mensen, toch? Het is empowerment als je gaat ja. kijken van je gaat verantwoordelijkheden die nu de, de, de overheid bijna standaard op zich neemt om je terug te plaatsen naar burgers. Ja. Daar hoort een, een, een proces bij dat de overheid ook zegt, die zich ook kwetsbaar durft op te stellen, toch? Ook toch zegt van, weet je wat, misschien moeten jullie nou maar eens aspecten zelf gaan regelen. Wij ja. faciliteren en jullie regelen burgers. Ja. Nou Ja, Ik heb zojuist aangegeven dat, uh, met, met dat ene voorbeeld wat ik noemde... van die, van die schoenmaker, sleutelmaker, die, die dat zelf doet. Zonder dat daar een overheid aan te pas komt. En nogmaals, dat is maar één voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden die ik nog meer kan noemen. Um, kijk, de overheid um, die moet niet de verwachting scheppen... dat we alle problemen voor alle mensen op kunnen lossen. Dat kunnen we gewoon niet waarmaken. Uh, en één van de problemen is misschien wel dat die verwachtingen wel heel hoog gespannen zijn. Um, wat wij nu zeggen is, de overheid moet doen... voor datgene waar die overheid ook voor is bedoeld. Namelijk dingen die mensen zelf niet kunnen doen. Bijvoorbeeld het zorgen voor veiligheid op straat. Dat vind ik dus echt een kerntaak van de overheid. En dan moet de overheid ook zorgen dat die kerntaak... dat mensen daar ook op kunnen vertrouwen dat de overheid dat goed doet. Datzelfde geldt voor een sociaal vangnet. Ik vind dat er een goed sociaal vangnet moet zijn. Helder, punt heeft u gemaakt. Maar bijvoorbeeld de kunsten... Kunnen de kunsten overleven zonder subsidie? Nou ja, als je nu kijkt, uh, de initiatieven die nu ook in de, in de culturele sector al worden genomen... Hè, in het vooruitzicht van uh, er komt minder geld, uh, dan ben ik ervan overtuigd dat dat kan. Volledig zonder hulp? Financiële hulp van de overheid, kan dat? Nou, dat is helemaal het plan niet. Volledig nee, nee, nee zonder maar hulp. ik vraag het even. Wordt, kan, wordt... kan de kunstensector, kunstenaarsector in Nederland overleven zonder direct of indirecte hulp van de overheid? Nou, of het helemaal zonder hulp gaat, dat, dat is ook niet de vraag. Er wordt wel gekort op de budgetten. Uh, en ik heb de stellige overtuiging dat dat ook de creativiteit in de sector uh, vergroot. Dat dat aanmoedigt om creatieve oplossingen te zoeken. Waar dat voorheen wel eens bleef liggen, omdat die geldstroom vanuit de overheid er toch was. Maar, dus maar met maar, andere woorden. Hier... De WWIK, dat is de opvolger geloof ik van de, de, de, de BKR-regeling. Ja. Um, daarvan heeft de rechter nu gezegd... de plannen die u daarmee heeft... namelijk om het versneld uh, af, te, uh, hoe zeg je dat? Af, af te bouwen... Uh, dat gaat niet goed, dat gaat veel te snel... want er moet een overgangsregeling komen. Ja. Dus de rechter heeft u vandaag op de vingers getikt op dat vlak. Nou, niet, niet vandaag, dat was al eerder. Um, de was een, is een, een, een, binnen de sociale zekerheid... want daar hebben we het dan over... Is een, was een, eigenlijk een hele een vreemde eend in de bijt. Hè? Iedereen die um, uh, geen werk heeft of bezig is werk te zoeken... die komt in de bijstand terecht. Behalve kunstenaars, als enige beroepsgroep. En toen hebben wij ons de vraag gesteld... ja, kunnen we dat nou verantwoorden? Waarom hebben we nou een speciale regeling... alleen voor die beroepsgroep, maar niet voor bijvoorbeeld... Timmerman, Timmermannen of advocaten of andere ondernemers. Met als enige verschil geen sollicitatieplicht, toch? In, inderdaad, in de WWX zat geen sollicitatieplicht. Um, en in de bijstand dus wel. Daar dus zit een sollicitatieplicht, een reintegratieverplichting. Dus toen hebben we gezegd: ja, dat is eigenlijk raar, dat kan ik niet goed uitleggen. Dus toen hebben we gezegd: ja, die Waarom WWK, is dat raar eigenlijk? Ja, omdat ik niet goed uit, kan, kan uitleggen waarom je voor een. Een, een bepaalde beroepsgroep een aparte regeling... in de sociale zekerheid heeft, als enige. Maar even, even, even, op, dat, dat, even op dat punt hakend. Uh, een werkloos violist, conservatorium gedaan... Uh, jarenlang in een con, in concertgebouworganisatie gespeeld... In, bij het Concertgebouw van mijn part. Um, raakt zijn baan kwijt, moet dan uiteindelijk maar gaan solliciteren? Moet dan misschien in een koekjesfabriek gaan ja, werken? Ja, maar dat verwachten we van andere mensen natuurlijk ook. Um, in de bijstand ben je verplicht om... Uh, een uh, algemeen geaccepteerde arbeid te doen. Uh, als je dat kan. Je kan ook opgeleid zijn voor, nou ja, laten we zeggen, advocaat. Uh, als het niet lukt om meteen in je eigen professie aan de slag te komen. dan betekent dat ook dat je algemeen geaccepteerde. dus ook andere banen moet accepteren. Nou, waarom zou dat nou voor de ene beroepsgroep wel gelden. en voor de andere niet? Dat kan ik niet uitleggen. Dus toen hebben we gezegd. Nou, die regeling die schaffen we dus af. om deze principiële redenen. Ja, en toen zei de rechter. Uh, meneer de Kom, dat gaat te snel. Toen heeft de rechter gezegd, die regeling is afgeschaft, dus je kunt er nu geen beroep meer op doen. Uh, maar de rechter heeft gezegd, ja, u had een overgangsregeling moeten maken voor mensen die voor 31 december van vorig jaar al een uitkering hadden. Uh, daar ja. ben ik het niet mee eens, omdat wij, omdat wij uh, zeggen, dat heb ik in de, zowel in de uh, Tweede als in de Eerste Kamer ook betoogd, uh, mensen hadden voldoende tijd om zich daarop voor te bereiden. De rechter heeft anders geoordeeld. Die heeft gezegd, u moet toch een overgangsregeling maken. Dat doe ik ook, daar ben ik nu mee bezig. Uh, die zal op korte termijn ook komen. U gaat niet in hoger beroep? Maar we gaan wel in hoger beroep... omdat ik het principeel met deze uitspraak oneens ben. Ja, maar ondertussen komt die overgangsregeling er wel mee. Ja, even. want de rechter heeft gezegd, die moet u maken. Dus wij zijn gehouden aan rechtelijke uitspraken. Nou ja, zolang het hoge beroep nog geen definitieve uitspraak is... kunt u toch alle kanten opnemen. Nee, want de, de, dit vonnis heeft geen opschottende werking. dat dus is dan dus betekent jammer. dat je dat, ja. je dat wel moet doen. Ja. Maar de, de, de, ik, de, enerzijds zegt u, wij willen graag mensen... Uh, dat ze meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun, hun lot. Dan zoomen we in op die kunstenaars. Nou, dat is nou een groep die relatief kwetsbaar is door hun, proces, door hun professie. toch? Ik wil zijn mensen die één ding kunnen... wat niet per definitie geld oplevert. Uh, en dan zegt u, ja, we schaffen een regeling af... en um, ja, ze hadden het kunnen weten. Ja, maar ik, de, de vergelijking met andere beroepsgroepen... dan zegt u, ja, dit is een, zij zitten in een uitzonderingspositie. Die zie ik dus niet. Overigens, van het totaal aantal mensen... dat in de uh, kunstwereld werkzaam is... maakt maar een, echt een heel klein deel gebruik van die, wewik, van die regeling... die er dus nu niet meer is... Um, en dan de volgende vraag is dan... zit deze, zit deze beroep, beroepsgroep nou in een totaal andere situatie dan andere beroepen? En het antwoord is wat mij betreft nee. Ik kan dus geen argumenten verzinnen... waarom je daar een uitzonderingssituatie voor zou moeten hebben. Hebben we nog beroepswerklozen in dit land? Ja, ik weet niet wat u verstaat onder beroepswerklozen. Nou, de, de, de echte harde kern. De, de niet meer aan het werk te krijgen minderheid. Nou, er zijn mensen die uh, moeilijk een baan kunnen vinden. Uh, dat verschilt heel erg. Je hebt ook, als je bijvoorbeeld naar de bijstand kijkt. Er zitten nu meer dan 300.000 mensen uh, in de bijstand. Uh, daarvan uh, is onze analyse dat uh, uh, meer dan de helft uh, laten we zeggen binnen een jaar aan het werk zou kunnen. Uh, de anderen uh, moeilijker. En dat zal meer inspanning kosten om die aan het werk te krijgen. En er zijn ook mensen die heel moeilijk echt aan het werk kunnen komen. Dus die 150.000, dat is dan wel ongeveer de harde kern? Uh, van die 150.000, ja, ik schrijf dus niemand af. Hè. Dat, dat moeten we, ik vind dat we daar ook mee moeten stoppen. We moeten kijken, en dat is ook de hele grote omslag... waar we wat mij betreft de komende jaren voor staan. We moeten weg van het idee um, van, nou ja, u, u kunt het niet. Uh, het weg van die stickers op mensen hun hoofd te plakken... van, u kunt eigenlijk niet meedoen. Uh, en dat is, dat is wat we moeten doen. We moeten gaan kijken naar wat, wat mensen wel kunnen. En mensen kunnen vaak veel meer dan wat wij denken... Uh, dat is de grote opgave waarvoor we staan. En wat mij betreft schrijven dus niemand af. Maar okay, het is natuurlijk fine, zo dat de, een, dat de een makkelijker aan het werk kan komen dan de ander. Okay, maar u, ma u maakte zelf dat onderscheid. U zegt, laten we zeggen, 150.000 van die 300.000... die zijn wel aan het werk te krijgen op, binnen een, een redelijke termijn. Die ja. andere 150.000... Wat is dat voor groep dan? Nou ja, dat zijn mensen bijvoorbeeld die uh, psychische klachten hebben... die in de bijstand zitten. Of mensen met uh, drug en alcohol, drugs en alcoholproblemen. Mensen die al heel lang in de bijstand zitten. Uh, uh, geen vaardigheden meer hebben die uh, aansluiten op de arbeidsmarkt. Maar dat wil niet zeggen dat je ze allemaal maar links moet laten liggen. Wat mij betreft. Maar het hele beleid is op het gericht op het reactiveren van mensen. Ja. Weer aan het werk, ja. weer mee gaan draaien. Ja. Er stond in de krant deze week... dat 9% van de mensen vanuit de bijstand werk vindt. Dat vond Ontzettend laag. Ja, dat is de doorstroom hè? in één jaar. 9% van die bijstandspopulatie. Dat vind ik dus ook te laag. En dat is ook de reden waarom wij zeggen... we willen die bijstand activerender maken. We willen werken lonender maken. waarom is dat zo laag? Uh, het, het is ook te laag. Nee, waarom? Uh, ja, de, de, omdat het soms moeilijk is om mensen aan het werk te krijgen. Maar ook omdat die aansluiting op die arbeidsmarkt niet altijd klopt. Uh, kijk, ik vind het heel moeilijk uit te leggen. Laat ik een heel concreet voorbeeld nemen. In Rotterdam zitten nu 33.000 mensen in de bijstand. En in de buurgemeente uh, zijn duizenden mensen uit Midden- en Oost-Europa aan het werk. Ook in laag gekwalificeerde arbeid. Hè? In, in, in banen waar het niet echt een hoge opleiding voor is. Nou Als perzesteken. Ja, ja, en dat, dan gaat er toch iets mis, vind ik. Want dan heb je aan de ene kant heb je mensen thuis op de bank zitten... die graag willen werken, maar de kans niet krijgen. Of die, niet, uh, die wel kunnen werken, maar om ander, allerlei andere redenen niet doen. En tegelijkertijd vlakbij zijn er banen beschikbaar. Maar daar, doen dan, daar halen we dan mensen uit het buitenland voor naar Nederland. Maar is, gaat er is, echt is, het niet, is het niet met alle respect een, een, toch een soort simplificatie die u nu pleegt? Ik weet, heeft u ooit Poolse uh, bouwvakkers aan het werk gezien? Jawel. Dat gaat als een kanon. Ik ja, die heb hem met verbijstering naar te kijken. Die werken harder. Dat betekent ook, uh, dat, hoor, dat hoor ik ook als ik met werkgevers praat. Uh, die zeggen, ja, ik heb natuurlijk geen behoefte, ik ben geen... Uh, uh, ik ben geen liefdadigheidsinstelling. Ik wil wel mensen hebben die uh, flink een ander uit de mouwen steken. Nou, dan, als je kan werken, dan moet je aan het werk. Algemeen geaccepteerde arbeid heet dat dan dan wordt, wat mij betreft, is er geen keuze, dan ga je dat werk ook doen. En dan steek je je handen maar flink uit de mouwen. Wat ik bedoel te zeggen, u suggereert dat er een rechtstreeks relatie is tussen enerzijds arbeidsmigratie, het feit dat mensen hier komen werken omdat er werk is, en anderzijds mensen die thuis op de bank niks zitten te doen. Zijn het niet gewoon twee totaal verschillende werelden? Is het soort werk die verricht wordt door die groep uit, uit Oost-Europa in dit geval, niet het soort werk dat gewoon niet meer binnen bereik ligt van, van de Nederlandse werklozen? Maar ik zou niet weten waarom. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen. En daar hebben we ook die reintegratieprogramma's voor. Dat zijn, dat zijn alle trajecten gericht op bijvoorbeeld op het aanleren van vaardigheden die mensen weer op weg moeten helpen naar die arbeidsmarkt. De wethouder in Rotterdam. Die zegt eigenlijk precies hetzelfde als ik zeg. En die zegt ook van ja, we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat we ook mensen aanleveren bij die werkgevers die dat werk ook kunnen doen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van nou ja, dat zijn totaal onvergelijkbare werelden. En al die banen die mensen nu doen die wij uit het buitenland halen... die kunnen mensen uit de bijstand allemaal niet doen. Dat is echt ja. onzin. U bent uh, nog net, moet ik zeggen, 48. Ja. <laughs> nog, nog, nog een maandje, geloof ik. Hè? Ja. Um, werkt u nog als u 65 bent? Ik hoop het wel. Ja, ik vraag dat met een reden. Heel veel mensen werken niet meer als ze 65 zijn. Maar wel Sterker steeds nog, meer wel. heel veel mensen werken niet meer als ze 62 zijn. Soms zelfs 60 zijn. Maar, heel, maar steeds meer wel. En ook de bereidheid om door te werken, om langer door te werken, die neemt toe. Dat gaat omhoog. En nu de kant van de werkgevers nog. Ja, maar ook, je ziet dus dat het aandeel ouderen, mensen die wat ouder zijn en langer doorwerken, dat dat toeneemt, dat dat stijgt. Dat is al een aantal jaren komen het komen van ver. Ja, we komen van ver, maar het stijgt wel. Want ik, u heeft de cijfers misschien maar Dat zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat een derde nog werkt boven de 62. Iets, ja, iets in zo, die orde. daar komt het ongeveer op neer. Ja. Ja. Wat vindt u ja. ervan? Nou ja, ik vind dat mensen um, uh, langer door zouden moeten werken. En waarom vind ik dat? Omdat. Dat was de vraag niet. Wat vindt u van het feit dat de situatie nu zo is? Nou ja, ik zou liever zien dat, mensen, dat meer mensen langer doorwerken. Goed. En de reden waarom ik, ik dat vind, ja. dat is omdat... Um, wat we in de toekomst op, op ons af zien komen, is een groot tekort op de arbeidsmarkt. We krijgen te maken met vergrijzing. Steeds meer mensen verlaten de arbeidsmarkt doordat ze de pensioengerechte leeftijd bereiken. En dat wordt on, onvoldoende aangevuld door jongeren. Uh, en dat betekent dus dat als we niks doen... We hebben ze gewoon nodig. We hebben ze gewoon nodig. Maar, ik ja. wil even nog een fragmentje laten horen. Dat komt uit het televisieprogramma Altijd Wat van de NCV. Um, het was afgelopen dinsdag dat het ging over 55-plussers. En een ja. hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht... was een van de sprekers. Dat even luisteren. Natuurlijk is werkloosheid op elke leeftijd vervelend. Maar de kans op een baan is voor een 55-plusser dramatisch klein... Nou, die is, die is buitengewoon ongunstig. Die heeft buitengewoon weinig kansen om weer een baan in loondienst eh, te vinden. Bedoel, het, is, het zijn witte raven die er wel in slagen. Volgens hoogleraar Schippers willen werkgevers geen ouderen aannemen. Te duur, niet productief, dat soort klachten. Maar klopt dat wel? Dat hangt er een beetje van af. Werkgevers onderkennen bijvoorbeeld ook wel dat uh, ouderen in het algemeen betrouwbaarder zijn. Uh, ze verzuimen minder vaak op maandagmorgen omdat ze op zondag uh, te veel hebben gefeest. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Uh, werkgevers weten ook dat ouderen die zijn vaak uh, betrokkener zijn bij hun werk, ze zijn vaak servicegerichter. Er wordt door werkgevers steen en been geklaagd over ja, toch de sociale vaardigheden van grote groepen jongeren. Toch blijven werkgevers kiezen voor jongeren. Want van een oudere weten ze niet hoe fit en hoe ambitieus ze nog zijn. Tja, als we het nou toch, Paul de Krom, hebben over eh, omslag en denken en cultuurveranderingen. dan zit daar ook nog wel een behoorlijk probleem. Nou ja, daar, daar moeten we inderdaad veel meer aan doen. Uh, dat is ook de reden waarom we bezig zijn met een, wat, wat wij dan noemen een vitaliteitspakket. Een pakket om het voor werkgevers ook aantrekkelijker te maken. Om, dat klinkt dan als een zorgverzekeraar. Ja, een beetje wel. hè. Uh, nou ja, waar het op neerkomt is een heel pakket aan maatregelen... waardoor het voor werkgevers aantrekkelijk wordt ook... om ouderen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door premiekortingen... waardoor het voor werkgevers ook financieel aantrekkelijker wordt. Uh, wat je ook ziet nu gebeuren... is dat er in steeds meer cao's afspraken worden gemaakt... ook om die duurzame inzetbaarheid, weer zo'n woord... Uh, dat betekent dat je een, een, ja, een loopbaanontwikkeling moet hebben... die erop gericht is om mensen ook zo lang mogelijk... goed inzetbaar te houden in een bedrijf. Dat doe je door... Uh, nou ja, de, door op de gezondheid van werknemers te letten... door de arbeidsomstandigheden goed te houden. Dat speelt er allemaal een rol in. Maar gaat en daar, niet... zijn, daar, zijn, daar zijn niet alleen wij als overheid mee bezig... maar ook de werkgevers en de vakbonden mee bezig. Gaat het ook niet om, een meer, uh, um, om, om, om beeld en om uitstraling? Ik, ik, laat ik dit zeggen. Ik was uh, afgelopen week uh, in Berlijn. Als je naar de Duitse televisie kijkt, zie je veel senior... Uh, uh, verslaggevers, uh, deskundig op tv. Het is in Duitsland en in veel omringende landen, ook in Amerika trouwens, heel normaal dat 70-plussers superdeskundig in het publieke domein opereren. In Nederland komt dat bijna niet voor als je 45 bent, dan ben je al verdacht. Nou ja, ik vind, ik vind ook dat we uh, van die beeldvorm dus echt af moeten. Dat geldt af voor ouderen, maar dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar gaat het weer. We je moeten je moet dus veel meer gaan kijken naar wat mensen wel kunnen. Uh, dat gebeurt ook steeds meer, maar dat te weinig. Daarom zeg ik ook elke keer. Uh, die, die mentaliteit in die cultuur moet ook veranderen. Dat geldt voor ouderen, maar dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. En als je ziet nu bedrijven die er actief mee bezig zijn, wat er allemaal wel kan. Uh, dan zijn er echt lichtende voorbeelden hoe, van bedrijven die dat op een hele goede manier doen. Maar het gaat ook om de beeldvorming. Het gaat ook om het beeld naar buiten toe en wat wij zeg maar, in het publieke domein normaal vinden, toch? Ja, absoluut. En uh, uh, wat u mij eigenlijk hoort zeggen is dat, er, uh, dat ik ook bij bedrijven op bezoek ben geweest er op een hele goede manier mee bezig zijn. Maar laten we nou even heel reëel zijn. De komende jaren krijgen we te maken met grote tekorten op die arbeidsmarkt. We kunnen het ons dus niet meer veroorloven, eenvoudigweg, bedrijven ook niet om mensen met vaardigheden en talenten ongebruikt thuis te laten zitten. Punt heeft u gemaakt, maar ziet u enige progressie? Dat ja, blijkt omdat, uit de cijfers nu. Dat blijkt uit de cijfers. Want? Steeds meer ouderen ja, maar, die je blijven je... langer doorwerken. Getallen wil ik horen. Ja, die getallen weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar in ieder geval weet ik wel... Uh, uh, uh, dat het aandeel ouderen wat blijft werken, langer doorwerkt, dat dat toeneemt. En ook de bereidheid om langer door te werken, dat ook dat toeneemt. Mijn gast is staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid Paul de Krom. Um, u heeft muziek meegenomen? Ja. En niet iets waar u zelf op te horen bent? Nee. nee. Dat had je nee. Kunt, toch? Ja, ik speel wel piano, ja. En verdienstelijk of onverdienstelijk? Nee, onverdienstelijk. Dat wil zeggen, de mars en een beetje erboven? Nee, nee. het zijn um, um, uh, vooral klassieke muziek, maar meer de eenvoudige stukken... Met, waar, niet, waar ik niet te snel met mijn vingers hoef te bewegen, want dan gaat het mis. Noem eens wat, Sensal? Uh, uh, walsen van Chopin, maar alleen de hele eenvoudige. Wat heeft u voor muziek meegenomen? Ik heb een uh, liedje van Jenny Aria meegenomen. Uh, van een opname uh, uit dacht, uh, de Sonesta Koepel in Amsterdam. Uh, na aanleiding van het overlijden van Annie M.G. Smit. Een avond uh, gepresenteerd door Paul de Leeuw, die overigens zelf ook zong. Waar een groot aantal artiesten toen allemaal liedjes van Annie M.G. Smit hebben vertolkt. En Jenny Aria heeft daar een heel mooi liedje gezongen. Het is over, hij zegt me niets meer, ik ben vrij. Het is over, het doet me niks meer. En ik ben blij, hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam, s'avonds laat... Zo moedeloos en prikkelbaar Dat alles is mijn zorg niet meer Dat is nou allemaal voor haar Ze mag hem hebben Het wachten in het grote bed Dat was het ergste, oh mijn God Het al doorwachten op zijn tred En op de sleutel in het slot Ze mag hem hebben Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor feienoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks, ze mag hebben. Zijn auto en zijn fotoboer, zijn rothumeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek, ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk. Zijn moppen over Kapelaans, zijn overrennen en zijn kerk, ze mag hem hebben. En Arm, alleen maar stokbrood en wat wijn. We liepen zorgeloos en vrij te slenter op Montparnasse. Maar later ging ie zonder mij van thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben. Hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt hij heel erg, rum. Ik trek mijn handen af. No, Zeg ik dat, wil ik hem terug voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan. Laat ze dan ook doen, ze mag hem hebben. Kwetsbare figuur, zoals je maar weinig vindt. Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed aan een ander kind. Hier is het. Je mag het hebben. Is voor jou. Pak aan dan. Je mag het hebben. Want het is nou niet meer van. Jan, in de vroege nacht, wou ik nog zeggen, het vroege begin van de nacht hier in Carzaloone. Mijn gast is Paul de Kom. Ja, dit is, dit is prachtige, lyrische muziek eigenlijk. Prachtig. Oh, ja. ja, schitterende stem, prachtige tekst, mooie muziek. Knap ook, als je zo lang op zo'n niveau muziek kan blijven maken, toch? Zeker. Uiteindelijk. Ja, ja. Is dat uw ambitie als politicus ook? Ik ben voorlopig nog niet klaar. Nee, nee want ik, heb, echt, uh, ik, ik uh, heb deze baan niet geaccepteerd om leidzaam toe te zien... hoe mensen onnodig in een uitkering verdwijnen of daar onnodig in blijven zitten. Ik vind, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld sommige wijken of straten in Rotterdam... waar bijna de helft van de gezinnen uh, heel langdurig in een uitkeringssituatie zit... ja, ik ben hier niet gaan zitten om... Te kijken om uh, om, om leidzaam toe te zien hoe dat maar voortduurt. Waar zit de motivatie van Paul de Kom om de politiek in te gaan? Na een carrière, Michel? Ja, dat dit is een. Dan uh, kan ik heel lang teruggaan, dat is allemaal niet zo interessant. Maar wat ik in ieder geval in deze baan heel belangrijk vind, maar eigenlijk ook toen ik woord voor de immigratie en integratie was, in de, als de Tweede Kamerlid. Dan vind ik het ongelooflijk belangrijk dat uh, je mensen serieus neemt dat je ze verantwoordelijkheden geeft als ze dat kunnen, als ze dat aan kunnen natuurlijk. En dat je mensen niet afschrijft, wegschrijft in een uitkering. Dat vind ik altijd een gemakkelijke oplossing. Um, en ik vind, uh, ik, ik kom ook, ik spreek mensen die ondanks een beperking... of ondanks tegenslagen erin zijn geslaagd om hun eigen leven weer op de rails te zetten. Daar heb ik zo'n ongelooflijke mateloze bewondering voor. Dat mensen dat vanuit hun eigen kracht kunnen. En dat, dat kan niet iedereen, maar... Um, ja, ...als het erop neerkomt dat we mensen te vroeg gaan wegschrijven en afschrijven... ...dan wil ik daar heel graag iets aan doen. Een van de veranderingen uh, is, is dat de gemeentes een, een, een hogere hoge verantwoordelijkheid hebben gekregen. Uh, een van de veranderingen is dat uh, er per woorden nog maar één uitkering mag zijn. Um, uh, en, en pompt is iedereen weer boos op of als iedereen. Ja, maar... Het is door de Eerste Kamer gekomen met de kraps denkbare meerderheid. Ja, dat uh, gaat over de zogenaamde huishoudinkomenstoets. Kijk, wat je, nu ziet in, uh, wat je nu soms ziet is een stapeling van uitkeringen achter een voordeur. Uh, daar wil ik echt vanaf. Ik wil dat uh, een uitkering wordt gebruikt in die situaties waar die ook voor is bedoeld. Namelijk als er verder geen inkomen in een gezin is. Daar was het ook voor bedoeld. Het was bedoeld als vangnet, als aanvulling op inkomen. Als er dus inkomen is... Dan um, is het dus niet de bedoeling dat er daarnaast ook een stapeling van uitkeringen achter zo'n voordeur zit. We hebben ooit het fenomeen huisgenotenzorg gehad. Uh, dat is afgeschaft omdat ze dachten, well, ja maar het kan toch niet zo zijn dat, dat, ouders, uh, uh, dat een uitkering van een kind de uitkering van een ouder. Of het inkomen van een kind de uitkering van volwassenen in de weg zit. Nee, maar waar het hier over gaat, is dat je zegt, die uitkeringen zijn bedoeld als aanvulling in die situaties waar er geen inkomen is en als er dus inkomen in een gezin is, euh, dan vind ik dat er ook niet een stapeling daarnaast nog van uitkeringen achter zo'n voordeel moet zijn. Dat gaat nu juist over de situaties waar ik het net over had van gezinnen die langdurig soms generatie op generatie in die uitkeringen zitten. Klinkt heel logisch, maar dat betekent dat ouders... Uh, uh, de, dat kinderen ook niet meer zomaar weg kunnen uit huis, toch? Op het moment dat, dat een kind een inkomen heeft... Uh, een vader heeft een, uh, heeft een uitkering... een kind uh, krijgt, uh, is volwassen, krijgt, uh, woont nog thuis, krijgt werk... en dan raakt pa zijn uitkering kwijt. Ja, dan kan hij toch ook niet meer weg. Maar dat zijn keuzes van mensen zelf, hè? Uh, De vraag die, uh, waar je mee moet beginnen is... waarom werkt die vader niet? En dat is elke keer de vraag waar je wat mij betreft naar terug moet. Waarom werken mensen niet als iemand thuis zit? Wat is dan, dan de oorzaak van? En daar hebben we dus instrumenten en middelen voor om mensen aan het werk te helpen. Helder. Maar u heeft straks geschetst dat er in die groep van zeg maar 300.000 uitkeringsgerichtenden, althans bijstandsgerichten, dat er ongeveer de helft bestaat uit een, in mijn woorden, harde kern. Maar niet mensen die je zonder meer afschrijft. Hè? Dat heb ik ook aangegeven. Nee, nee, nee helder, maar zeker. Maar, maar die groep wordt toch niet meer uitgezonderd van deze regeling? Ja, we, hebben, we hebben een aantal uitzonderingen op deze uh, regel. Bijvoorbeeld waarjongers. Uh, dat zijn mensen die een beperking hebben. Uh, daarvan hebben we gezegd, die laten we buiten deze regeling. We hebben ook gezegd, mensen die uh, ziek zijn... en die worden verzorgd door een gezinslid. Dat, dan spreek je van mantelzorg, zo heet dat dan met een mooi woord. Dat je de mensen die die zorg binnen zo'n gezin ontvangen dat je die ook daarvan uitzondert. Um, als iemand ziek is, is bijvoorbeeld de vraag... Um, ja, waarom heeft, zo, heeft iemand geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ongeschikt uit uh, uitkering? Kortom, er zijn, uh, met die situaties zijn er dus allemaal allemaal rekening mee gehouden. Maar het basisbeginsel is natuurlijk... als je nou meerdere mensen in een gezin hebt... of in een huishouden hebt... waarvan er meerdere afhankelijk zijn van een uitkering... waarom werken die mensen niet? En ik vind dat we een uitkeringsstelsel moeten hebben... en een voorzieningenstelsel wat er omheen hangt... wat er is op gericht om zoveel mogelijk mensen uit de situatie Voor te halen. Voor mijn begrip, stel dat uh, de vader en de moeder... beide een psychiatrisch verleden hebben... al heel langdurig in een uitkering zitten. Zoon uh, is, is, is gezond, krijgt een baan, is volwassen, woont nog thuis... krijgt een inkomen en beide ouders raken hun uitkeringen kwijt. Dat is dan nog steeds de praktijk? Nee, de... de ja, u, u zegt het iets anders dan dat ik het zou zeggen. Uh, wat nee, maar in dit geval. Wat, wat, is wat er straks gaat gebeuren geval? is dat. Uh, uh, de, het gaat hier over de bijstanden, even voor alle ja, duidelijkheid. En het gaat over ouders en kinderen. Uh, relaties in de eerste graad. Maar even, de vraag is helder. De wat vraag is helder. Die krijgen straks nog maar één uitkering voor het hele gezin. Dus op het moment dat de zoon gaat werken en een inkomen krijgt, is het einde uitkering voor PAMA? Ja, want dan is er inkomen in dat gezin. En dan is de redenering ja, als er inkomen in dat gezin is... dat geldt nu al tussen paren in de bijstand. Maar we begonnen, begonnen deze uitzending met het sociale vangnet. Dat is wel ja. een heel smal sociaal vangnet, toch? In dit geval. Maar ik heb eraan toegevoegd, het moet wel een activerend vangnet zijn. Ja, maar we hebben het nu al in dit specifieke voorbeeld... over mensen waar je dat wel ongeveer kan vergeten. Oké, okay, u zegt ik schrijf niemand af, maar dan nog. Nee, ik schrijf niemand af. En de vraag is dus elke keer waar je naar terug moet... als er meerdere gezinsleden zijn die... Uh, niet werken, waarom werken ze niet? Uh, als er sprake is van mensen die ziek zijn... die uh, zorg nodig hebben binnen dat gezin... hebben we daar dus voorzieningen voor getroffen. Voor, voor, voor waar jongens bijvoorbeeld ook. Dus daar is rekening mee gehouden. Dan heb je ook nog een heleboel gevallen... van mensen waarvan de ouders niet werken... Waar, waar, waar, waar, of de kinderen niet werken... waarvan je in alle redelijkheid kunt afvragen... Ja, waarom werken die dan niet? En Dat is nu juist de essentie van die maatregel dat je mensen wil stimuleren om ook echt aan het werk te gaan... en voorkomen dat er langdurig van generatie op generatie... uitkeringen achter een voordeel worden gestapeld. Bent u ooit werkloos geweest? Nee. Geen dag? Nee. Ook niet na de studie meteen baff aan, aan het werk? Ja. Nou, oh, netjes. Ja, dat geluk heb ik gehad, dat heeft niet iedereen. Straks in de tweede uur wil ik graag praten met u, de luisteraar... waar u ook maar bent, thuis of in de auto, uh, over de vraag... Uh, hoe bent u ooit aan de slag gekomen? Misschien had u een uitkering, misschien ook wel helemaal niet. Hoe bent u van de ene situatie in de andere gekomen? Heeft u daar iets... Bijzonders voor gedaan. Kortom, een mooie verhalen wil ik graag horen rond die vraag. Hoe bent u ooit weer aan de slag gekomen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Mailen kan Casaluna at twitteren hashtag Casaluna of hashtag dumois 0800-1121. Dat is straks in het tweede uur van Casaluna. Um, ja, we, we hebben het helemaal niet over het CDA gehad. Eigenlijk vind ik het heel slecht van. Me, want dat, dat, dat kan nog een gezellige toestand worden. Maar goed, daar gaan we het dan bij een volgende gelegenheid maar over hebben. Het kabinet gaat de rit uitzetten, gaat, gaat u zeggen, neem ik aan. Ja. Met volle overtuiging gaat het Met dat volle zeggen. overtuiging, ja. Goed. Ook als het CDA naar links op schuift. een framing trouwens. Schuiven ze naar links op? Uh, ja, dat zou u echt aan het CDA moeten vragen. Ja, nee, ik ga ja, er niet politicus. over. Dat is echt een zaak voor de partij. Nee, maar dat is een zaak voor de nee, partij. Nee, maar bedoel, de, de, de term ze schuiven naar links op. Dat bedoel ik eigenlijk vooral. Ja, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ik, ik ben, ben geen CDA ik, ik, u zult Dat is echt een zaak voor de... Kijk, waar ik mee te maken heb zijn mijn CDA-collega's in het kabinet. Uh, in de Kamer. Um, okay. uh, en die, uh, dat loopt dat uitstekend. Het ja. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul De Kom. Dank. Graag gedaan. Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Telus jij. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 49, 1962. Oh ja, ik heb die vestnek ook nog bij me. Die had ik terug willen geven. Kijk eens aan. Dan kunnen we als het nodig is nog voorlezen. Zal ik het nu teruggeven? Als we terug zijn maar. Anders moet ik het de hele weg dragen. Oh ja, natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Nee, waarom? Je kunt het proberen. Jammer dat er geen zon is. Dan wordt het al goud te warm. Nee, ik vind het geloof ik al warm. <lacht> Nu zou je een auto moeten hebben. Maar dan kun je onze wandeling niet maken, want dan moet je weer terug. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Ziet u iemand staan voor wie dat bezwaarlijk is? Biedt hem dan uw zitplaats aan? Ja. Maar zo vroeg in de ochtend al op de warmte van een ander gaan zitten. Heb jij dat niet? Jawel. Maar ik geef daar niet aan toe. Nee, dat is misschien ook wel beter. Nou, beter? We zijn op bezoek geweest bij Karel Ravelli. Die vriend van Beerta. Ja. Hoe was dat? Verschrikkelijk. Volgens Karel moeten we de misdadiger het inzicht bijbrengen dat hij schuld heeft. Oh, dat is niet zo aardig. Nee. Alsof je aan je eigen schuldgevoelens al niet genoeg hebt. Sterker, je hoort ze helemaal niet te hebben? Nee, misschien niet. Maar als je ze nu toch hebt. dan is er niets aan te doen. Nee. Dat is wel uitzichtloos, natuurlijk. Veertien dagen geleden hebben we jonge futen gezien. Eén zat er op de rug van de moeder. Dat lijkt me mythos, hè? Wat waren dat voor eenden? Wacht even. Even opzoeken. Misschien tafel eenden Ze waren van boven donkerbruin en van onderen grijs. Zou het geen sminten kunnen zijn? Ja, dat denk ik ook. Maar dan zou je ze toch al eens moeten horen fluiten. Fluiten die? Ja, dat dacht ik. Ik dacht als je ze s'nachts wordt overtrekken. Ja, ze fluiten. Geluid, hoog, fluitend, uiw. Maar misschien fluiten ze niet altijd. Dat kan natuurlijk. In ieder geval waar het geen gewone wilde eenden, want die hebben oranje poten. Ja, die hebben oranje poten. Zullen we hier niet wat eten? We hebben ook brood voor jou meegenomen, maar er zit worst op. Rust je dat wel? Ja wel. Als ik bij anderen ben, mag ik vlees eten. Kijk je op bladzij 44 en 45. Op bladzij 76 zie je ze in de vlucht. Ik kan het niet zien. Ik denk dat jonge eenden waren. Dat is wel verdomd omhoeverend. Ik zag geloof ik een roofvogel. Kijk, daar. Een torenvalk. Ik zie hem niet. Hoe zie je dat? Dat het een torenvalk is? Daar. Hij komt achter die boom vandaan. Hoor. Het is een torenvalk. Mooi. Hoe kan je dat nou schelen hoe die heet? Ik wil dat weten. Ik ben een man van de wetenschap. En ik dacht dat je de pest aan de wetenschap had. Dat heb ik ook. Niet aan deze wetenschap. Maakt toch geen verschil? Of mag je buiten niet roken? Eigenlijk mag dat natuurlijk niet. Alles mag. Daarop zitten vaak leperluis. Wat horen jullie nu? Ik hoor een trein. En wat nog meer? Ik hoor een hond. Ik hoor belletjes in het water. Gek, als je ver weg luistert, kun je niet dichtbij luisteren. Dat zegt natuurlijk iets van iemands karakter. Ver weg is het gevaar. Zou het zou zo niet zijn. Ik heb me toch maar opgegeven voor Wolfezen. Dat wilde ik de hele tijd al zeggen. Waarom? Als je ziek bent, moeten ze je toch genezen? je ook niet? Verweer tegen de angst. Het van de wekker. Het kraken van mijn brief in de handen van N. Terwijl ze leest, duwt ze het papier nerveus heen en weer. Het is leuk hoor, zegt ze. Zal ik het opvouwen? Ja, antwoord ik. Ze kreukelt er opnieuw aan, treuzelt en begint hem op te vouwen. Het is wat onduidelijk geschreven, zegt ze. Nee, het gaat toch wel. Ja, zeg ik. Het antwoord bevredigt haar niet. Zou Henriette het kunnen lezen, Maarten? Zegt ze wat luider. Er is iets dwingends in haar stem. Zo dun? Nee, dat zal wel gaan... Zeg ik binnensmonds. Ze vouwt de brief verder op en pakt de krant. Ik zie haar weerspiegeling in het glas naast me. Nou, nou, zegt ze. Ze breekt abrupt af als ze ziet dat ik zit te schrijven. Sorry. Ze staat op, loopt even door de kamer, kijkt naar zichzelf in de weerspiegeling van de raad en gaat weer zitten. Ze neemt de krant op haar knieën en leest nu met de hand aan haar hoofd. Ze wrijft even boven haar oog. Boven fluit een ketel. Ze legt de krant weer weg, op de grond, gaat verzitten... peutert aan haar polshorloge, neemt een sigaret en neemt de krant opnieuw op schoot. Ze houdt de sigaret met het mondstuk tegen haar voorhoofd... neemt een trek, houdt hem naast haar wang... En brengt haar hand opnieuw naar haar hoofd. Terwijl ze leest is haar hand voortdurend bezig. Er komt een brommer voorbij. De tafel knarst onder het schrijven. De schaal met vruchten wiebelt heen en weer. Je kunt onmogelijk alles opschrijven. Ze beweegt zo vaak dat het me begint te irriteren. Nu ik alles tracht vast te leggen. Er komt opnieuw een brommer langs. Twee auto's. De stilte, die hier toch vrij groot is, laat zich alleen beschrijven als je alleen in de kamer bent. En dan ook nog in een stille kamer. Een kind op rolschaats komt langs het raam. Kan je wel zien? vraagt ze. Ik sta op en verplaats zonder bij te denken de lamp om zo min mogelijk gestoord te worden. Nee, zeg ik. Ik ga weer zitten. Ze staat ook op, verschuift een stoel, zet de lamp zo... dat het licht beter op mijn schrift valt en gaat weer zitten. Alleen al aan het beschrijven van en zou ik dagwerk hebben. Het doet er niet toe, schreef ik. Als de gedachten maar in een andere richting gedwongen worden. Het tikken van de wekker, het kraken van de krant... In de Mailingstraat rijdt een tram langs en bijna gelijktijdig een tegenligger. Stemmen van kinderen voor de deur. Een auto in de Marnikstraat. Als je alles probeert op te schrijven, heb je de neiging je af te sluiten voor geluiden. Je concentreert je op lagen en soorten geluid. Het is moeilijk om tegelijk alles te horen. Zoals op de wandeling met Frans. Toch, denk je dan, ligt daar je verweerd tegen de angst... Angst is dat je niets meer hoort en ziet dan jezelf. En aangezien daar een eind moet komen... moet je jezelf binnenstebuiten keren. Een aantrekkelijk beeld. Zolang je niet alle geluiden hoort... ben je maar een stukje binnenste buiten gekeerd. Weer koffie? Vraagt ze. Ja. Of wil je nog even wachten? Nee. Hoe gaat het nou met jou, Con? Ze praat tegen Jonas. Hoe gaat het nou met jou? Zullen we eens even kijken of je nog een flow hebt, ko? Ze loopt naar de keuken... doet de koffiebonen in de molen... en maalt op de stoel bij het raam de koffie. Voordat ik dat heb kunnen opschrijven... is ze al weer terug in de keuken en spoelt iets om. De koffiemolen schuift over het aanrecht. Een lepeltje tikt. Ze is alweer terug... Kom maar, zegt ze tegen Jonas. Ze schuift aan een stoel. Ze zit alweer en kreukt aan de krant. Het is niet om bij te houden. Als je het probeert, word je je bewust wat een simplificatie schrijven is. Het water zingt. Ze blijft zenuwachtig aan de krant kraken. Buigt zich naar voren en weer terug. Als je één mens volledig zou beschrijven... Zou de lezer de indruk overhouden met een idioot van doen te hebben? Alleen in een dagboek kun je dat voorloven. Als je maar volhoudt, moet het helpen. Wat betekent dat je zo snel moet schrijven dat je geen tijd hebt om na te denken, geen kritiek, geen remmen, niet bang zijn van nonsens? Denken verlamd. De alternatief is de home trainer staat er in een etalage bij neef die bij mij het oude verlangen om er te bezitten wekte. Het gevaar van deze lichamelijke middelen is alleen dat ik ze steeds intensiever ga gebruiken... omdat anders mijn gedachten niet tot rust komen. Dat is alles gebeurd met ochtendgymnastiek. Totdat ik tot slot een half dood naar mijn werk ging en ermee moest ophouden.